Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Haren in Groningen is een dronken automobilist een woning binnengereden. De bewoner van het huis zat in een stoel toen het ongeluk gebeurde. Hij raakte licht gewond. de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Waarschijnlijk is de bestuurder de bocht uitgevlogen. Hij is aangehouden. De schade aan het huis in Haren is groot. In Venezuela is een einde gekomen aan een wekenlange gevangenisopstand...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 De bomaanslagen in Mumbai hebben aan zeker 21 mensen het leven gekost. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal doden nog oploopt. Zo'n 150 mensen raakten gewond. Tijdens de avondspits ontploften in de Indiaanse stad drie bommen op verschillende drukke plekken. In Mumbai en in andere steden in India zijn veiligheidsdiensten extra alert uit angst voor meer explosies. In 2008 kwamen bij aanslagen in Mumbai bijna 170 mensen om het leven. In de Engelse stad Boston zijn vijf mannen omgekomen bij een explosie op een industrieterrein. Een zesde man is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De experts van de politie gaan vannacht door met het onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Omwonenden hoorden een grote knal en daarna kwam er rook uit een van de gebouwen. Lokale media melden dat er op het industrieterrein alcohol werd gestookt. Het weer het is bevolkt en vooral in het noorden en westen van het land regent het. Overdag krijgt het hele land, vooral smiddags en s avonds met regen te maken. Het wordt ongeveer 17 graden. Vrijdag nagenoeg droog, vanaf het weekend opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 Moi j'ai planté manioc. Manioc tu vas pousser. Tu vas Alors moi j'ai planté tapioca. Tapioca tu vas pousser. Tu vas J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté des nanas. La nana ça pousse pas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 Welkom bij de Franse Nachten van de Nacht Klinkt Anders. Volgende week, dan hoor je in de Nacht Klinkt Anders... de 60 populairste platen uit de Radio 1 Tour Top 100... En over een half uurtje gaan we beginnen met uh, nummer 100. En dan draaien we tot 6 uur de nummers 100 tot en met 61 van die Radio 1 Tour Top 100. Die samengesteld is door de luisteraars van Radio 1 en vooral de luisteraars van Radio Tour de France. De 100 meest favoriete chansons. Op Radio 1 worden ze gedurende de tourperiode verspreid over de programmering van tijd tot tijd gedraaid. En in de nacht ging het anders. Deze week en volgende week hoor je ze achter elkaar die chansons die voorkomen op de lijst van de Radio 1 Tour Top 100. En tot die tijd tot half vier draaien we platen die daar niet in voorkomen. Zo hoorde je zojuist de 2003 Kanna. Cana, reggae uit Frankrijk, plantation, de titel van het chanson. Het was een hit in Frankrijk, maar ook in België in 2003. En dit is op dit moment een hit in Frankrijk, Mat Pocorat. Qui me sont passés à côté A tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, A tout ce que je n'ai pas été Tout Au m'a entendu aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager Des phrases qu'on dit trop vite Et sans qu'on les pense à Celles que je n'ai pas osé like the monkey Subrisé, tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde, assez ces douleurs qui ne me touchent plus, des notes solo que je n'ai pas inventé tous ces mots que d'autres ont fait rimer, qui me tuent, comme autant d'enfants, jamais pas. De manier, de manier, de manier, de manier, de manier, de manier, de manier, de manier, de Visage et dentelle croisés, juste frôlés Trahison que j'ai pas vraiment regretté Au vivants qu'il aurait fallu tuer Tout ce qui nous arrive enfin met trop tard et tous les masques qu'il aura fallu porter A nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs Qu'on peut rapporter, c'est d'aller Wat is Misschien komt je dit uh, toch wel bekend voor... ondanks dat het op dit moment een uh, hit is in Frankrijk... en veel gedraaid wordt op uh, radiostations als uh, Energie, RTL 2, <laughs> noem ze maar op. In ieder geval, uh, je hoorde hier Anou Manquet... en dat was in 1991 een hit voor Frederik, Goodman en Jones, een trio. En op dit moment is het dus weer te vinden in de hitparade in La Douce France... maar dan in de versie van Matt Pokora, die heeft er een cover van gemaakt... Anou Monkey.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 als je naar buiten kijkt, dan zou je denken dat de blaadjes vallen van de bomen. Maar dat duurt gelukkig nog een paar maanden. We hebben nog de zomer te goed, zou je als willen zeggen... Het is weer op dit moment uh, verre van ideaal met die regen en die wind. Jor, in ieder geval Le mocht gezongen door Juliette Cricot. Een opname uit 1951. Het nummer zelf stond al in 1945. Het werd geschreven door Jacques Prévert en Joseph Cosma. En in 1946, een jaar later nadat het gecomponeerd werd... toen werd het bekendgemaakt door Yves Montand... want die zong het dan weer in de film La Porte de la Nuit. En natuurlijk kan je het ook wel in de, versie, de Engelse versie onder de titel The Autumn Leaves. Nou, en daar hebben een heleboel artiesten zich ook op geborgen. Frank Sinatra, Earther Kid, Barbara Streisand, Maas Davis en ook Net King Cole. Die hebben het allemaal opgenomen onder de titel Autumn Leaves. Actuele muziek, die hoor je nu van Benjamin Biolay. Inutile de s'en faire, tout ça nous derrière, inutile de rêver, ça ne reviendra jamais. Benjamin Biolay, de naam van de zanger die hoorde, chanteur. Wat hij zong, dat heette Chez Tokyo. En dat was de single van het album dat in 2003 verscheen van hem. Benjamin Biolet, die bracht toen de CD uit onder de titel Negatief. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Ze was 14 jaar oud en ze dit inzong jo in Joletaxi, taxi 1987 gebeurde dat allemaal. Het was in in Frankrijk en Nederland. En heel bijzonder, ook in Groot-Brittannië haalde het, het Parade Joletaxi Taxi. De stem van Vanessa Paradis. ...en Paradis met Jo Le Taxi, dat was er dan eentje uit de jaren 80. En deze, Envers du Paradis, dat is dan een nieuwe plaats. Jennifer is de naam van de zangeres. Met dat Envers du Paradis, het volgende wat ik je laat horen... ...dat is dan weer van de vorige eeuw, 1991. Ze vonden elkaar in Parijs, Lenny Nigres Dit is uit het album Familie Nombreuse, 1991. Zullen we zo naar de bottega. We're yeah. yeah. Gardemment Mélodas incarné, il me ressemble tellement que je ne pourrais le renier. Notre fraternité lui a permis d'hériter de ma classe naturelle, de ma subtilité. Je ne cesse de lui donner des conseils familiers. Petit énergumène, vous très me ressemblez. So... Ons aime plus que tout, malgré nos petites querelles, je l'avoue, yeah, yeah. entre nous, je crois juste qu'il est un peu jaloux. Jaloux, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Op dit moment een hit in Frankrijk. En niet uit de Nederland, maar wel te horen hier in de nacht. Het anders. Je Gary Garifico en de veel jongere Leo Rispal met Même Que Moi. En daarvoor dan uh, Lené Cres Vert met Soe le Soleil de Bottega. Nog één plaats en dan gaan we beginnen aan de Radio 1 Tour Top 100. Deze zangres komt uit Bretagne, hè? Du feu, qu'elle est belle, ma Bretagne quand elle pleut Papa nous comptait des légendes de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux, qu'elle est belle, ma Bretagne quand elle pleut. Petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeone, j'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux, qu'elle est belle. Quel est ma Elle est belle ma Bretagne quand elle pleut die hoort, komt uit Bretagne en ze neemt ook plaats op in het Bretons, maar dit was dan in uh, Keurig-Frans Ma Bretagne, Con elle Bleu, en ze is bekend geworden dat ze meedeed aan een van de vele talenten uh, zoekprogrammas die je ook in Frankrijk op de televisie hebt, en daar heb je onder andere Star Academy. En daar kwam zij bovendrijven. En wat je hoorde is van een uh, CD die vorig jaar verscheen: Nul win, Leroy, Leroy. Dus we gaan beginnen met de Radio 1 Tour Top 100. De 100 meest favoriete Franse liedjes, zeg maar. De meest 100 favoriete chansons aller tijden. Zoals die, is, uh, zoals die lijst is samengesteld door de luisteraars van Radio 1. En bijzonder die van Radio Tour de France. Op nummer 100 vinden we Christophe Meijen.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 I'm Ik ben De radar in Tour Top 100. Er staat veel oude muziek in, maar er staan ook actuele dingen in. Deze is van vorig jaar, die je net gehoord hebt. Christophe Meij, de naam van de zanger. Denk, denk, denk, de titel van het chanson. En dit komt uit 1976. En de man leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dave. On oublie. hier loin, loin d'aujourd'hui. m'arrive souvent. Dat ik niet meer suis plus Mon Laat ze het sur la Thank you Zijn, zijn carrière in Nederland. Hij begint op een gegeven moment uh, werk in Frankrijk... en niet geheel zonder succes. En zijn dochter is ook uh, populair daar. Die heeft zelfs een tv-show gepresenteerd. Dave Levenbach, of Dave zoals wij hem kennen... met Ducouté de Ché-Swan. En later in deze radio 1 Tour Top 100... komen we Dave nog een keer tegen. Dave nog steeds actief. Je kunt hem op YouTube tegenkomen. Er is een Franse groep Le Fatal Picard die hebben een uh, nummer opgenomen onder de titel Coming Out. Het is een uh, Frans liedje, maar het heeft wel een Engelse titel, Coming Out. En in die clip, daar heeft uh, Dave een hele belangrijke rol in. We gaan naar nummer 98 toe, Michel Sardou, ook al de jaren 70, net als Dave. Je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 J'avais oublié qu'avant d'être ma mère elle avait mis 30 ans Et qu'elle s'était donné qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire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 était Michel Sardou, hij was 27 toen hij dit schreef. Un vier vie yeux clairs. En toen, ik was iets jonger dan uh, Michel Sardou op dat moment. Toen dacht ik: van nou, er zal wat wel opgedragen zijn aan zijn vriendinnetje. Met hele mooie blauwe ogen. Maar nee, het is opgedragen aan zijn moeder. Kennelijk heeft hij ook hele mooie blauwe ogen. Een fio aux yeux clair. De moeder van Michel Sardou werd erin bezongen op nummer 98 van de Radio 1 Tour Top 100. En dit is nummer 97, muziek en een musical. MUZIEK Ze se compose en bas, une Thank you. De stemmen die je hoorde waren van Philippe D'Avila, Damien Sarga en Gregory Banquet. Maar die namen mag je meteen weer vergeten. Belangrijk is dat ze behoorden bij de cast van de musical Romeo en Juliet. En in 2000 hadden ze deze drie mensen en alle anderen die je kon horen een hit in Frankrijk met het Le Roi du Monde. Wat ook overgewaard is naar Nederland, want ook hier heeft het de top 40 destijds gehaald. De Radio 1 Tour top 100 met veel muziek uit de jaren 70. Toen werden er veel Franse platen hier in Nederland uitgebracht. Dat gebeurt tegenwoordig niet zo vaak meer. Dat platen uit Frankrijk hier worden uitgebracht. Dat is jammer, maar goed, dat neemt niet weg dat je ze bij tijd en weinig nog een keer kunt beluisteren en de nacht ging het anders. En ook in Radio Tour de France. En uit 1976, dit fenomeen. Michel Fugin, Il est Big Bazar. Je vais te raconter l'histoire. Faux, -faux. qui vaut. D'un gars voulait changer l'histoire. Faux et faux Il était fils d'un militaire et né dans un canon.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 Mais je m'en fous. Oh, regain again again again again. Regain again again again again. Mais je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. Une demoiselle nommée Victoire. Elle était fille d'un léchonnier. D'ailleurs, elle sentait bon. Devant le maire, la belle Napontinon. Allez, t'es fier. Peut-être là moitié d'un pont. Allez. Un petit coup de Marseillais. Un petit bout de ramado, j'ai dit. Vive l'amour à la française. Et vive Paules et ses falaises. Hou Tu finis par déconger. Et moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Hey hey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 In toen maakte zij haar debuutsingle En dat werd meteen een hit. En dat dus was vooral te danken aan het feit dat het uh, liedje werd gebruikt in een film La femme de ma vie. De fure... Ton Van je hoorde de stem van Elsa. Die nummer 95 staat in de Radio in Tour Top 100. Op nummer 94 een bijdrage uit Wallonië. Geboren in Namen, Namur. En ze nam op een liedje van Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg dit het, die dit ooit componeerde. Je suis venu te Dierke Gemonvet. Die worden de uit België afkomstige Jolemer begeleid door haar band Vloes. En dat staat nummer 94 in de Radio 1 Tour Top 100. Dadelijk ben L'Oncle Soul op nummer 93.